Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer debatteert over de asielzoeker Mauro. Oppositiepartijen vinden dat hij een verblijfsvergunning moet krijgen. Minister Leers zegt dat hij alle mogelijkheden heeft onderzocht, maar dat het niet kan. Leers lijkt te worden gesteund door de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV samen een meerderheid in de Kamer. Minister Verhagen laat onafhankelijk onderzoek doen naar de mogelijk schadelijke gevolgen van boringen naar schaliegas. Zo lang komen er geen proefboringen. Schaliegas zit kilometers diep onder de grond en is moeilijk te winnen. Deze week bepaalde de rechter dat de gemeente Bokstel geen tijdelijke ontheffing voor proefboringen had mogen verlenen. De VN Veiligheidsraad is akkoord met beëindiging van de NAVO-missie in Libië. Het mandaat van de NAVO eindigt maandag. Het bondgenootschap heeft maandenlang toegezien op naleving van vliegverbod boven Libië en aanvallen uitgevoerd op militaire doelen van het vroegere bewind. Nu oud-dictator Gaddafi dood is en Sirte als laatste stad in handen is gekomen van de overgangsraad, is er voor de NAVO geen rol meer in Libië. Het is niet gelukt om de naam te achterhalen van de Engelse soldaat uit de duinen bij Den Helder. Het is alleen bekend dat hij in 1799 omkwam in een gevecht met de Fransen. De soldaat maakte deel uit van de Coldstream Guard. De resten van de militair en zijn wapenrusting worden tentoongesteld in Fort Kijkduin in Den Helder. Het lijkt erop dat het Armando Museum verhuist naar Utrecht. Het museum zat in een kerk in Amersfoort, maar die brandde vier jaar geleden af. Amersfoort heeft geen geld voor de wederopbouw, maar wil wel meebetalen aan de verhuizing van het Armando Museum naar landgoed Oud-Armelisweert bij Utrecht. Het weer nog vanavond vrij helder, kans op het mistbank. Morgen zonche periode, vooral in het noordwesten veel bewolking met kans op wat regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files in de Randstad staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Blaricum, 5 kilometer. Verderop op de A1 tussen Laar en Afrit Bunschoten liep eerder een zwaan over de weg die is inmiddels gevlogen maar de file staat er nog wel die is 6 kilometer dan 7 kilometer op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude Dorp. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. A10 Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen Oud-Zuid en Diemen 5. A12 Den Haag richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Driebergen 6 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam, daar loopt het weer vast tussen Delft Zuid en Knoopend Klein Polderplein 6 kilometer. En ook op de A15 Europoort richting Rotterdam staat 6 kilometer tussen Hoogvliet en Knoopend op de A20 ring Rotterdam, hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum, 5 kilometer. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond, 5 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Dankwoord heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op TV, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ik zal altijd I love the to do.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 Wees ik ben met haar, denk dat ik geen gevoelens heb voor haar, terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is in mijn wereld, zeg me wat je wil dan wil dan wil dan. Stil van, stil van stil van stil van. Zeg me wat je wil dan wil dan wil dan. Stil van, dan, stil van, dan, stil van, dan We waren pas lang.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 A plan to understand. We'll make this. I'll make.